Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Pien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer landen laten geen Britse passagiersvliegtuigen meer toe. Afgelopen nacht besloot Nederland dat als eerste. België slaat zich daar nu bij aan... En ook in Duitsland denken ze erover. Reden is een nieuwe, extra besmettelijke variant van het coronavirus. Correspondent Tim de Wit hoor je vanuit Londen. Volgens de regering is pas de afgelopen dagen gebleken dat het echt razendsnel om zich heen grijpt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Londen, 62% van de nieuwe besmettingen hier is besmet met deze nieuwe variant. De nieuwe coronavariant maakt mensen niet zieker, maar is dus wel veel besmettelijker. Britten mogen dus niet meer naar Nederland en België vliegen, maar mensen die in Londen... Wonen, ...mogen ook de stad niet meer uit en kerstvieren mag alleen nog met het eigen huis houden. On my way to de Golgenwaard, dat zette een fan van FC Utrecht gisteren bij een foto van zichzelf met een luchtbuks... ...naar een stadion met zo'n geweer. Dat vond de politie niet zo'n goed idee, dus die ging vannacht even op bezoek bij de man. Die bleek nogal teleurgesteld over het gelijkspel van Utrecht tegen Fortuna Sittard... ...maar was niet werkelijk van plan om met zijn wapen op pad te gaan. Door alle thuiswerken gaan koffiezaken lekker, nu.nl uit. De horeca is dicht, maar thuiswerkers tracteren zichzelf massaal op een coffee to go pauze. Zo'n bakkie is soms wel wat duurder, maar mensen hebben ook wat meer over... ...doordat vakanties en kroegavondjes niet doorgaan. De politie legt met oud en nieuw misschien het werk neer. De vakbond is boos, ze willen meer salaris, maar het kabinet gaat daar niet in mee. Daarom willen agenten actie voeren. Sommigen hebben al ideeën, bijvoorbeeld voor tijdens oud en nieuw. Er waren suggesties bij, misschien om 11 uur maar eens een uurtje niks doen. Nou, dat is natuurlijk... In de context waarin we dan zitten, natuurlijk niet te doen. Maar ze voelen zich wel echt diep beledigd. De vakbond gaat dus nog even nadenken over hoe die actie er precies uit moet gaan zien. Nou, we het zo zeggen, wij vinden dat de openbare orde van belang blijft. Maar het zegt wel iets over de sfeer en de manier waarop collega's het nu voelen. Het weer, soms wolken, soms zon en een graad of 11. Heel lokaal kan er ook een spatje regen vallen. Ook morgen is het nog zacht en maximaal 12 graden. Zie even, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A5, hoofdop richting Amsterdam, tussen Westpoort en de aansluiting met de A10, 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt doordat er een ongeluk was op de A10, de ring west, richting Zaanstad. Daar staat dus af het Haarlem en knoop een 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hou je vast! En we zijn gestart. Een warm winters welkom op deze zondag 20 december bij de ZFM Rainbow Radio Top 51. Het is zover uh, Anja, we gaan beginnen. Yeah! Ja, Cor, uh, Cor ben je er helemaal klaar voor? Ja hoor, hij steekt allebei de duim omhoog. En uh, we zijn gisteren nog tot laat bezig geweest om uh, zeg maar alles te perfectioneren. Er komen prachtige jingles voorbij. Onder andere Henk Burger en Coord Draaier is onze technicus... die ons zegt deze komende vijf uur... Eh, als een rots in de branding, eh, zeg maar door deze woeste kust, van 51 regenboognummers doorheen gaat lood. Ja, plus de verzoekjes, hè? Dus het zijn niet maar 51 nummers. Er komen ook nog verzoekjes die ingediend zijn. Ja, absoluut. Ja, dus en het uh, zijn een stuk of tien. Dus en, dat is, ja, een Zeker, zeker. Ja. En, uh, en niet en, te vergeten, de. Raad vijf. de plaat, inderdaad. Want wij hebben natuurlijk ook nog een quiz gedurende elk half uur van een uur hebben we zeg maar, een uh, kort fragment van een nummer... waarbij we de luisteraars dan oproepen om uh, je geheugen eventjes goed uh, uh, zeg maar, uh, los te weken... en dan uh, ja, eigenlijk zo snel mogelijk te bellen... om te kijken of je een prachtige, warme regenboogwintersjaal kunt winnen. Uh, uitgegeven door Pinkpoint in Amsterdam. We zijn zover. We gaan beginnen. Uh, Anja, ja? aan jou de eer... Het is dan weliswaar niet je leeftijd, maar we beginnen met... Nummer 51, Wendy Moore met So Over Fake Friends. Daarna komt nummer 50, Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Die was ook vrijdag even gedraaid, omdat die net erin is gevallen. Dat was Mazzel voor ze. Ze hebben twee puntjes erbij gekregen... waardoor ze net in de lijst stonden. Leuk. Nummer 49 is Queen met... Crazy little things called love. Maar eerst Wendy Moore.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 I, lose and I'm so over I only see two faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack. But I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. I'm so over fake friends Tired of the pretend That I mean to offend But I'm just over fake friends Cause if you already know you've come running back to me It all makes sense, it's feeling too mean now, did I can see her just a loose end? I'm so over fake friends I don't forgive and forget no more care when you weren't there i'm so over fake friends tired of the pretend did i mean to other fake friends. Dit was Wendy Moore en we openen dan op zijn Zandvoort. Want Wendy komt zelf uit Zandvoort. En uh, dit prachtige nummer, So Over Fake Friends. was eigenlijk haar eerste breakthrough in de internationale muziekwereld. We gaan door met het volgende nummer. En dat is, I don't feel like dancing. We nummer, do. 50. <laughs> nummer 50, Nummer 50. of the <laughs> ground. Take. En uh, ja, treur is natuurlijk al om, want uh, er valt weinig te dansen op dit moment. Daarom is het maar goed dat je luistert op dit moment naar ZFM Rainbow Radio Top 51. Anja, we gaan luisteren naar de volgende nummers. En dat de, zijn... Nummer 47, Walk En nummer 46, Pet Shop Boys met Western Girls. Zo, so, trek je high heels on en uh, maak ruimte in je woonkamer... want we gaan de catwalk op. Rupaul's CC that walk. that wow To that wow Wow. Op nummer 46, de Pet Shop Boys met West and Girls. Nou, je merkt, we zijn live en uh, we hebben van allerlei bedachten... aan uh, jingles en uh, spannende overgangetjes en dergelijke. En uh, ja, dat uh, is in het eerste uur nog een beetje warm draaien. Dus uh, uh, we zijn uh, de boel aan het afstemmen, maar uh, de sfeer zit er hier geweldig in. Um, zometeen gaan we onze eerste moment van een prijsvraag uh, weggeven. Hoe werkt dat ook alweer? Je hoort zometeen een kort fragmentje um, van een bekende plaat. En wij willen graag de naam van de, het nummer en de artiest. Dus, als ze alleen een naam hebben, is het ook goed. Is dan ook goed? Ja, vind ik wel. We zijn vrijgevig, ik hoor het al. Ik denk, we houden het een <lacht> beetje spannend. Maar kom op, als je de artiest weet en, uh, en, en het nummer uh, nou één of de twee, ja. dan bel dan zo snel mogelijk naar het volgende nummer. 023... 5 7 3 0 3, 9 3. Nogmaals 023 23 5 7 3, 0, 3, 9, 3 En dan kom je de studio in. En dan, uh, zodra je hebt gebeld, dan uh, schakelen wij de microfoon aan. En dan, uh, ja, dan gaan we dus even uh, kijken of inderdaad het goede ja, een win-or-not-win uh, ja. win is. En, en als we zeggen dat je winnaar bent, moet je natuurlijk even blijven hangen. Absoluut. Uh, want dan gaat Cor even je adres noteren. Anders kan je het cadeautje niet ontvangen. Nee, een prachtige ja. regenbooszaal van uh, informatie. point. Op de Westermarkt in Amsterdam. Lekker warm trouwens, die winter. Ja. <lacht> ik denk dat het zover is. Ja? Uh, ja, even, even, ik wil de vragen de luisteraars: zijn jullie er klaar voor? Maar ja, dat, ja. Dat, dat, zo interactief <lacht> is de radio geen, nou ook uh, niet. Dus we gaan gewoon beginnen. Let op, daar komt-ie. Ja, en dit is hem dus. Dat is het a bell, om het zo maar te zeggen? 023. 5, 7, 3. Ja, neem maar op hoor. We hebben een beller. En het het in. Hallo? Ja, hallo. Ja, er wordt gebeld, uh, luisteraars. Uh, ja. Heel spannend. Zet je hem door? Hallo? Met wie spreek ik? Ja, goedemiddag met Emmy Metters. Hé, hey, Emmy. Hallo. Oh, leuk dat je... Ik bel voor het fragment. Ja, wat leuk. Nou, uh, leuk dat je belt. Hartstikke super. En uh, ik las toen net ook, want je hebt ook een verzoekje ingediend voor later uh, vanmiddag. Ja. Maar uh, dit fragment, ja, zeg het maar, Emmy. Wat mag het zijn? Het Madonna met folk. Ja, super. Wat goed van jou, ja. Nou, je hebt een... Uh... Helemaal gewonnen, die sjaal. Ja, Rono? absoluut dik verdiend. Want het ja, is naam één artiest, inderdaad. Yeah. Dus, uh, applaus, inderdaad. Uh, een hey, mooi, mooie opening. Ja. En uh, ik begrijp dat je een trouwe luisteraar bent uh, ja? bij deze, hè? Ja, zeker, zeker. Hartstikke leuk. Altijd leuk. Leuke uitzending. En dit is helemaal leuk gezien het thema van dit weekend natuurlijk. Nou, ja, nou. Gezellig. Hartstikke fijn dat je luistert. Uh, we gaan de shell voor je inpakken. En uh, we sturen hem op. Als je tenminste even blijft hangen en het adres ja. doorgeeft aan Koor, onze technicus. En we gaan natuurlijk het nummer draaien. Ja, ja. Wil je jezelf ja. aankondigen? Nou, dames en heren, dan komt nu de enige echte Madonna met folk. Ja. Mm. Dankjewel En een heel fijn, warm winterweekend gewenst. Jullie hetzelfde. Succes met de uitzending. Dank je wel. Oké, dag. Okay, dag. Je plaat o, blijft hangen. O, o, o, o. Ik blijf hangen, <laughs> inderdaad. Ja. Van de Vogue is het trouwens helemaal niet zo'n uh, klein stapje naar verzoeknummer. Uh, Want daar zijn we op dit moment uh, aan beland ja, toe, uh, aan toegekomen in, uh, in de uitzending: verzoeknummers. Want Madonna was dus ook een verzoeknummer van Nicolette. Ah, oké. Okay. Dus even erbij vermelden. Een verzoeknummer van Nicolette was dit. Ja. En had gekund dat zij ook zou bellen natuurlijk. Maar dat was dus niet zo. En Emmy was net even wat zelder. Die was net even wat sneller ja, inderdaad. Ja, ja, dus bij, ja. bij deze. Nou ja, goed. Madonna, maar er is ook een volgend verzoeknummer. En uh, de mogelijkheid was om verzoeknummers aan te vragen. En daarbij kon je de keuze maken om zeg je telefoonnummer en je naam achter te laten. Uh, en dan kunnen we contact met je opnemen. Een aantal van jullie hebben dat ook gedaan... Uh, er zijn ook echt enkele die zeiden van... ik vind het genoeg als mijn verhaal verteld wordt. En dat is bij het dit eerste geval. nummer aan de, ja. aan de hand. Ja. Dat is van uh, Vanadie En die zegt... dit was het liedje dat op de radio speelde... toen ik zelf voor mijn ouders uit de kwast kwam. En later kwam ik er eigenlijk per toeval achter... dat het liedje zelf ook met LHBT Plus te maken heeft. Ja. Het was getiteld Vanadie. Ja, precies. En maar... het gaat over Grosje. Met Take Me to Church. En dat op de zondag. Komt dat even goed uit? Yeah. We gaan luisteren. Speciaal voor jou. Take Me to Church. Van Roger. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Was everybody's disapproval? I should worshipped her sooner. If the heavens ever did speak. She's a last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleep. born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Wekkend, prachtig nummer. Dit Take me to church. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat als dat moment zeg maar dat je je hey, coming out vertelt aan je Heftig. ouders en dit wordt geraakt, dan ja. zal dat je leven lang inderdaad ook bijblijven. Prachtig, prachtig verzoeknummer. Dankjewel voor dit doorgeven. En wij gaan door met de rest van de lijst. Want uh, we moeten dit eerst uur natuurlijk ook langzamerhand gaan afronden. En dat betekent dat we richting de 40 moeten gaan. Ja. We beginnen met uh, nummer 45, Consita works... Worst. Boerst. Worst. Worst. Rise Like Phoenix. Uh, Elton John. Rocketman. Gerard Joling. Maak me gek. Heerlijk. En dat is dan respectievelijk 45, 44 en 43. Gooi hem er maar in, Koor.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 Radio, the people choose Everybody's swinging to the swingin' voice A radio, the people's choice Big fry, small fry, God. Dat ik door jou ben Wow. De pan zwong het uit. Hm? Rare zin, inderdaad. Ja. Het zwong, het Nou, nou, nou, nou. Oké, okay. het was inderdaad erg zwingend. Ja, me maak gaar. me gek. Je bent helemaal gek gemaakt, inderdaad, door Gerard Joling. Onze eigen Gerard Joling. Die op nummer 43 stond. Ga maar even rusten, Ronald. Ik ga wel even een cooldown nemen. En we krijgen nu nummer 42 van Tina Turner, de best. En Ben, onze eigen Ben Sonneveld, zandvoorten in hart en nieren. Ja, ja. Met lintje. Hè? Laten we daar even duidelijk op zijn. Onze, ben op zijn best. Onze hè? penningmeester. Ja, ja, onze penningmeester. Ben Sonneveld heeft hem aangevraagd. En die zegt, Tina op zijn best. We gaan luisteren. Simply the best, Tina Turner... Het was het dan? Het eerste uur. We zijn zover. Van 51 tot 41 zijn we gekomen. En uh, we gaan ons voorbereiden op het, uh, op het tweede, tweede uur. tweede uur wat eraan gaat komen. Er komen ja. weer mooie nummers. Eh, mooie nummers. Er komt weer een verzoeknummertje. En natuurlijk zie je Dan stuur je jullie allemaal fijne dagen. De plaat.